What is salvation? thing, What is salvation? What is, He is a thing, is What is hey, is Als je in de pollenijzen loopt, ga ze op Voor die mensen aan de kasta Ga ze Als je met een leuke, spontane boy thuis komt. Ga ze Als je naar Face DJ, Ruth luistert. Ga ze Als ze je, je bana schuurt, ga op banen Na, na, Ga ze De dus zij deed open heel benaard Nog geen seconde later Was haar gang gevuld met paard en... Tegen vieren, omdat het dan wel echt gezellig woord. Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen. Het kwam als altijd heerlijk onverwacht. We zouden eventjes een slokje kopen, maar eventjes dat net de hele nacht. En tegen het ochtendvloer stond die hele zotte troep van bassen en tenoren laten zingen op de stoep. Een agent. Dus morgens tegen vieren, omdat het kamp was en gezellig I'm ready. Da sitzt in der Wirtschaft am Eck Immer ein feuchter ein Bis gegen zwölf schenkt Er wird tüstig ein Dann wird das Taschengeld spärlich Vorigen Regensantag Nun brachte der Wirt Runde um Runde herein Bis gegen zwölf Nur der ganze Verein Fragte Herr Wirt uns ehrlich Wer soll das bezahlen Wer hat das bestellt Wer hat so viel Pinka Pinka Wer hat so viel Geld Wer soll das bezahlen Wer hat das bestellt Wer hat so viel Pinka Pinka Wer hat so viel Geld Wer soll das bezahlen Wer hat das bestellt Wer hat so viel Ding und Gling Wer hat so viel Geld Wer soll das bezahlen Pinker pink, wer hat so viel? La la la lalalala, la la la la la la la Höre ich die Berge rufen, setze ich mich auf die Kugel Und wenn der Chef den Urlaub streicht, dann fahre ich einfach trotzdem, das ist mir alles reich, ich kauf mir lieber einen Tiroler. Urheel.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 Ik kan niet kopen. Even niet, ik ga lekker bieren waaien, de telefoon die zet ik aan. Nee, ik ben niet meer te waaien, want net nam ik dit besluit. Marker I'm not shaken. Steeds met me doen, maar ik durf het niet. Wil ook niet blijven dromen tot een ander jou ook ziet. Dus ik krijg mijn kans. Wie weet wil jij ook een romant? Mijn hart gaat zo te keer. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo te keer. je mij negeert, mijn hart gaat zo keer. tegen jou heb ik toch geen verweer, ik hou van jou, maar wat wil jij, ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Get the jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I can live in the sea. You for real? You can't see me in these frames The whole world changed. Mad bitches so much fraud. Feeling like when I wanna fuck them all. Get my brain in my very fast car, Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring on the tongue. And we do this all day Welcome to Sancho Bay. Welcome to Central tropez oh, yeah. Yeah. Zit je vast, Geef maar kast, vrienden die rijdt mee hey! Is het jou bekend, dat als je zestien bent Jij mag gaan lessen voor een rijbewijs Ben je zeventien, en kun je prima zien Ben je klaar, starten maar, dan kunnen we op reis Kielen, kielen, kielen, een auto heeft die wielen Eie, eie, eie, jij mag ieder rijden Boelen, boelen, boelen, voelen. voel je oké okay? Zit je pas, geef maar gas, Rienus die rijdt mee hey! Ben jij een beetje fit, voor je is er rit En heb je iemand die dan met je mee wil gaan Rijd je, voel je vrij, want dat mij erbij ben je klaar, stand en maar, moet ik kom er aan Wielen, kielen, kielen, een auto heeft die wielen Eien, eien, eien, jij mag ieder rijden Boele boelen, boelen, voel je oké okay? Zit je pas, geef maar gas, Rienus die rijdt mee hey! Mee. Ja echt hoor, ik heb altijd pech Ik haat een fiets, op, die is weg Laat mij maar, ik blijf liever thuis Onder een deken huis. Hé hey jongens, niet zo depressief Doe dat, dikke doe dat Bekijk het ook eens positief Het valt toch altijd mee Nee die zegt oh ja, de andere zegt oh nee Bekijk het ook eens positief Is dat geen goed idee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 jou de roze Tiroem langzaam binnenschreden zag Met je kaal gevreten bondjas en je arrogante lach Een afschuwelijk beeld van honger en ellende Vroeg ik me af hoe ik jou eens hemelsnaam herkende Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la Dat moet vroeger iets geweest zijn van komza en ga na En de ober zelfs een buiging voor je maakte Toen voelde ik dat mijn verbetering ontwakte.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 Ik zag een wondervrouw. vrouw De kleuren van de nacht belichten al jouw pracht Ademloos keek ik jou aan Je was echt wonderschoon Het niet versteld gewoon Je was een engel in de nacht Die ik naar huis bracht die wij moeten gaan zijn we hier Zij is heel mijn wereld, zeg me wat je... wil. Zat in de klas, naast kom als een willem voor Mark en Bas Jij zat voorin, keek achterom Ik schuurde je briefjes en vroeg je waarom Je stuurde me terug, ik vind je lief Zit op een bollek en ik ben verliefd Tien jaren later waren we samen Ik was een jongetje, jij al een dame Wist het al zeker, jij bent de ware Niemand waar ik nou zo lang naar kon Korsaris Soms is het erg, maar dit is mijn werk Voor jou ben ik en een guest, is het merk Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee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 Ik laat thuis hey. Achter het van huis Ik laat je thuis Lekker voor...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 Bye-bye.